Wie is wie? Een groot scandal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. In Trinidad was een familie met heel veel zorgen, zo jij kan zien. Er was een papa en een mama en een grote zoon. Die wilde zo graag trouwen, nou dat is toch gewoon Hij zag een mooi meisje bij hem in die straat. Hij ging naar zijn papa en vroeg hem op raad. De papa zei, jongen, het doet me verdriet. Dat meisje is je zuster, maar je moeder je weet het niet. Wie is niet een groot schandaal in onze familie? Me. Is niet een groot schandaal in onze familie. Een paar maanden later in het huis van zijn oom, daar zag hij een meisje zo mooi als een droom. Daar ging hij naar papa, ook zij was erbij. Zijn papa schrok zich dood en weet je wat hij zei? Wil jij me vertrouwen? Het doet me verdriet. Het is termaar, je mama weet het niet. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Hij ging naar zijn mama, door zorgen gekweld. En zei aan zijn ma, wat papa had verteld. Zijn mama die lacht. En zij... Ga toch man, je papa is je vader niet, maar u weet er ook niets van. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Nou na, naar mijn moeder mijn vader de broer is. Dan is het de nicht van mijn schoonzuster de broer. Dat is een zwager van mijn nicht van een Mechter.